saxofonist speelde onder andere met Sarah Vaughan en Dexter Gordon. Ferdinand Povel is naast artiest ook docent. Hij geeft jazz improvisatie aan het conservatorium van Amsterdam. Povel heeft de afgelopen jaren succesvolle jazzmuziek afgeleverd... en ook daarom verdient hij de Boy Edgar Prijs, vindt de jury. De prijs bestaat uit een beeldje van Jan Wolkers en een bedrag van 12.500 euro. De Boy Edgar Prijs wordt op 16 mei in Amsterdam uitgereikt.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 Dreams in your head and the men in your bed, but it's never enough.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 Eigenlijk om gewoon boos te zijn op deze zondagmorgen. Maar ja, ondertussen ben ik het een beetje wel zo langzamerhand. Want normaal gesproken zou ik hier alle gasten in de studio moeten hebben. Maar die is er nog gewoon helemaal niet. Heel vervelend. Maar we hebben een hele leuke plaat om mee te beginnen. Namelijk A Roundabout Town van Fabiana Dammers. Dat is heel bijzonder op een zondag. Als deze Boulevard van zondag 23 januari. En natuurlijk Hans en Nel bedankt voor de afgelopen twee uur met Jazz. Op ZFM Zandvoort. Nou, uh, over boos zijn geworden. Nou, er zijn twee mensen boos. Uh, er zit er één in Permanent. Die maakt zich nogal erg boos over het feit dat de gemeente Permanent bezig is... om een uh, nieuw industrieterrein uh, aan te leggen aan de rand van Permanent. Het laatste stukje landschap uh, wordt gewoon weer verwoest door een uh, stelletje uh, ambtenaren... die denken dat we uh, de, met, ja, met een industrieterrein weer geld kunnen verdienen. Terwijl ik van de week heb zitten kijken naar een, een of andere reportage bij één Vandaag... En daar had ik toch uh, iets uh, gezien over. Uh, van. ja, de leegstand hè, met kantoorpanden. En daar in permanent gaan ze gewoon weer een bedrijfspanden. Uh, een aantal bedrijfspanden neerzetten. Er is een man die zich daar heel erg geweldig druk over maakt. Nou, ik ben het helemaal met hem eens. Want ach, wat uh, schiet je ermee op? Hè? Uh, de leegstand uh, heeft helemaal niks uh, met, met. weet, weet ik wel wat te maken. En was er van de week. Gisteravond zag ik ineens het bericht staan dat Emil Roemer uh, zich nogal erg druk maakte over het feit dat de PVV zo, ja, hoe moet ik het zeggen, nogal een uh, radicaal standpunt innam uh, ten aanzien van Sahar. Daar maak ik mij dan weer boos over. Maar goed, want ik denk van, uh, ja, je kan wel ergens blijven zitten, maar uh, als iemand zich aanpast en netjes uh, gedraagt in de Nederlandse samenleving, dan is iemand toch geïntegreerd of zie ik dat nou verkeerd? Maar goed, uh, dit is acht uh, minuten over twaalf. Wat gaan we doen in dit uh, programma? Natuurlijk uh, gaan we kijken wat... De dag als vandaag heeft opgeleverd. We hebben, even kijken, uh, 23 dagen gehad in dit jaar. En we hebben er nog 342 over. Vandaag, jarig. Nou, dat is wel een hele leuke. Uh, we gaan eventjes uh, beginnen met een oude dame. Jeanne Morrol is vandaag 83 geworden. Joop van Seil, oud nieuwslezer. En ik zag hem uh, een paar weken terug bij De Wereldraai Door. En toen zat hij met Nico Dijksoorn iets te doen. En dat was, dat was heel erg leuk, vond ik. Wordt vandaag 76. Hij voorziet bijvoorbeeld ook het Nieuwjaarsconcert altijd van commentaar. Herman Jane Willink, de onderkoning van Nederland, zoals Felix Rottenberg hem noemt. Is voorzitter van de, vicevoorzitter van de Raad van State. Wordt vandaag 69. Dan uh, prinses Caroline van Monaco wordt vandaag 54. Marcel Wouda wordt vandaag 39 jaar. Die is uh, oud-Nederlands zwemmer. Dan hebben we ja, een ster van het witte doek, Rutger Houwer. Hij wordt vandaag 67 jaar. Dus ook hij zal uh, binnenkort, wat zeg ik, hij mag het al vangen, AOW. En hij is weer terug van weg geweest. Want na het WK van uh, 2010 op Zuid-Afrika kwam hij terug met een blessure. Toen moest hij een half jaar aan de kant worden gehouden, Maar vandaag is hij toch echt aardig. Arjan Robben, de spits van Bayern München, wordt vandaag 27 jaar. Goed, weten we dat ook weer. Zoals uh, gezegd gaan we gewoon vrolijke muziek uh, maken. Dat doen we met uh, Duncan Ido en Date With Destiny. begrepen. En vandaar dat we dus even om daar mentaal te ondersteunen, dat we dan ook even een gewone nummertje van er uh, draaien hier bij CFM Zandvoort op uh, de muziekboulevard. Ja, want daar uh, praten we over. Het is uh, 19 minuten over 12. Uh, dat betekent dat we nog even de gebeurtenissen gaan bekijken van, uh, van deze dag. Want ja, er is uh, natuurlijk nog wel het een en ander uh, over te melden over 23 januari. Um, de verjaardag die hadden we dus net uh, even met je doorgenomen. En onder andere Arjen Robben en Rutger Hauer waren vandaag uh, onder de jarigen onder ons. De een 67 en de ander 27. Dus dat scheelt nogal even. Um, maar er zijn natuurlijk ook nog wat uh, gebeurtenissen geweest op uh, deze dag... Zoals bijvoorbeeld uh, dat in de Verenigde Staten begint op maandag 23 januari 1995 het geruchtmakende proces tegen de moord van een verdachte sportster en acteur. O.J. Simpson staat daarbij terecht en op zaterdag 23 januari 1923, uh, 90, 1993 moet ik goed zeggen treedt de meest omstreden bischop van uh, Nederland, dokter J. Gijzen, terug uit zijn ambt. Op maandag 23 januari 1984 eindigt de brede maatschappelijke discussie over energie. Jonkheer De Brouw publiceert het eindrapport. En een verstikkende brand in een internaat in het Belgische Heusden kost op woensdag 23 januari 1974 het leven aan 23 jongens tussen 13 en 15 jaar oud. En dan is ook uh, gebeurd op 23 januari, op dinsdag 23 januari 1973, komt de vulkaan Helga Vjell... Bij het eilandse eilandje Heimai onverwacht tot een uitbarsting. Dat is een andere vulkaan waar we vorig jaar last mee hebben gehad. Toen er een vulkaanuitbarsting was. Die heeft een onuitsprekelijke naam. En die heeft ervoor gezorgd dat een hele hoop van het weer in de war is gestuurd. Zeg maar tot, eh, tot en met december aan toe. Op vrijdag 23 januari 1970 bezet de actiegroep Dolamina Nijerode, Een opleidingsinstituut dat alleen mannen toelaat. Of dat uh, nu ook het uh, geval is, dat moeten we nog maar uh, even afwachten. In elk geval is het zo dat, uh, dat daar uh, nogal een beetje geëmancipeerde beweging op, uh, op gang is gekomen. Nou, uh, dan weet je in ieder geval uh, van het een en het ander. Een band uh, die uh, toch uh, zijn sporen heeft verdiend, maar als je echt uh, kijkt naar wat ze in het verleden hebben gedaan, ze hebben bijvoorbeeld op Pimpop gestaan, dan kom je uit bij een uh, band als deze: Radiohead en Streets Spirit Fade Out. Of houses all bearing down on me, I can feel it the, the hands touching me, And all these things into position, all these things will one day swallow whole. Fight for life. I can feel death. Can see its speedy eyes. All these things into position. All Jody Moon was dat met een nummer uh, van hun album, Who Are You Now? Not Many Days. Uh, als je kijkt uh, naar vandaag, nou, dan is het ook echt een, uh, een dag dat je dit soort muziek een beetje mag gaan horen. Het is één minuut voor half één. En dat betekent dat het hoog tijd is voor... voor het volgende. Ja, ik heb hem al eigenlijk aangeslingerd. Dat, uh, dat was, was nou nee, toch even niet de bedoeling. Maar eigenlijk kort zo Inderdaad, het is weer tijd voor het weer. Het weer dat opgesteld is door Mediopagina.nl. Oftewel Lexen van de Hoorn, nog steeds in winterslaap. En ik geef hem ook geen ongelijk. Vandaag is, of vannacht, was het een graad of drie. En de middagtemperatuur loopt op na zo'n graad of zes met een wat bewolking. En. De wind komt uh, uit het noord is windkracht 4. Vannacht uh, dalen de temperaturen naar zo'n graad of 4. Wind gaat uh, wat uh, draaien naar het noordwesten. Dat betekent dat ook een beetje de temperatuur iets op kan lopen. S'nachts uh, koelt het niet af, uh, verder af dan 4 graden. Heeft ook uh, te maken met de bewolking. Morgen blijft het uh, zo goed als droog in Zandvoort en omstreken. 7 graden wordt het. En dan gaan we naar dinsdag. Dan is het uh, 2 graden s'nachts. Maar dat merk je toch niet, want je slaapt. Uh, vier, uh, windkracht 4 uit het westen. En dan zal de temperatuur smiddags oplopen naar zo'n graad of 7. En ook dinsdag zullen we de zon niet echt zien. Goed, dan weet je dat ook weer. Nou, na al die uh, toch wat, uh, wat, wat, wat zware muziek gaan we er toch even wat aan doen, vrienden. Want uh, ja, natuurlijk, het is ook uh, zo van uh, de zomer is niet ver weg, hoor. Nee, nee, de zomer is uh, heel dichtbij. Want over een uh, niet al te gekke lange tijd, geloof ik geloof over een week... dan mogen de strandpachters weer hun uh, paviljoentjes neer gaan zetten. Behalve diegenen die een, uh, een jaar rond uh, paviljoen hebben. De Haven van Zandvoort, Take 5 van Zee en uh, binnenkort ook uh, Tijn Akersloot en Club Nautiek, Want die staan er al. En als het goed is, zal uh, waarschijnlijk ook Talassa er uh, gaan uh, bestellen. Maar dat uh, heeft wel wat kinken in de kabel opgeleverd. Dus voor die mensen is het uh, wel wat, wat, wat straks wat zonniger op het strand. En over zonnige momentum gesproken... Waan het uh, volgende, of bedenk het volgende. In ieder geval met een cool drankje in je handen. En dan dit horen op de achtergrond. Spongy Reggae van Blackie Hulu met uh, natuurlijk uh, Robbie en Sly. Weet wel, Sly en Robbie... You. And I can barely think of anyone but you And I got one thing on my mind And I've never felt so Hij was uh, afgelopen vijf uh, seconden voor uh, de, de finale uh, gauk ik uh, uh, die schuift dicht band uit Amsterdam. Excused heette ze. Eh, dat was heel erg leuk gegaan. De gitariste van, uh, van, die, van de band Menno Tijnagel die was vorig jaar hier uh, bij, bij mij in de studio. Had te maken omdat hij uh, in een coverband uh, speelde. Maar goed hij heeft ook een eigen band. Samen met nog een paar uh, gasten doet hij dat. Uh, met uh, onder andere uh, Bastiaan van der Kooi, Willem van der Kooi Klaas de Jong die op uh, de drums en de zang uh, zit. En uh, diezelfde Klaas de Jong schijnt ook uh, bij een een of andere coverband. En dat heeft weer te maken met die ene uh, de man die zich kwaad maakt over een uh, industrieterrein in permanent. Want die zijn aan elkaar gelinkt. Die Klaas de Jong. En de bassist van die band. die uh, uh, Sweet 16 heet, Tjerk Gracia. Want dat is de man uh, die zich nogal erg uh, boos maakt over een uh, industrieterrein. die uh, in permanent wordt aangelegd. Maar zo weet je dus uh, dat Excuse uh, een beetje gelinkt is uh, aan Permanent en aan Amsterdam. Maar goed, uh, het verhaal, om een, een verhaal kort te maken. Deze Menno Tijnagel, die zei op een gegeven moment... Ja, we zijn hier ooit eens uh, geweest uh, in het programma Breed en zo. Dat was uh, toen nog door onze vriend Wilco Toebak en uh, uh, uh, van Bavelgem. Martijn van Bavergem. Die hebben dat uh, toen gedaan en daar was hij uh, ooit het uh, gast. En nu hebben ze een EP uitgebracht. Hallo mannen, uh, jullie hebben mij dat EP beloofd, maar uh, ik heb er nog steeds helemaal niks van gezien. Dus uh, doe ik het uh, maar even op deze manier. En Automobile, aangezien wij een circuit hier in onze achtertuin hebben liggen, uh, dacht ik van, nou dat is een uh, echt lekker toegankelijk uh, nummer van ze. En dat draaien we dan ook. Uh, het gaat uh, redelijk de goede kant op met deze band. Uh, ze hebben aardig wat uh, optredens uh, staan. Aanstaande uh, zondag, uh, onder andere, nou niet, aanstaande zondag. 12 februari, Treden zij op, ik struikel ze wat over mijn eigen woorden, uh, treden zij op in P3 in Purmerend. Dat uh, is aanvang 8 uur, daar uh, hebben nog wel eens meer uh, bands uh, gespeeld. Uh, bovendien uh, zijn ze ook uh, al geweest in zalen als Panama in Amsterdam. Nou, dat is een hele leuke zaal. En uh, wat mij eigenlijk nog verbaast is dat een, bijvoorbeeld een een of andere tent als uh, de pakhuis Wilhelminus ze niet heeft uh, gespot... In ieder geval wel bijvoorbeeld Bitter Soet. Daar hebben ze, geloof ik, ook nog gespeeld. Dus uh, het is in ieder geval een band die zich in het bandjescircuit met eigen muziek. En dat vind ik altijd heel uh, erg e e e belangrijk. Uh, zich staande weet te houden. En ze verdienen meer. Dus vandaar ook dat ze hier gedraaid worden bij de Muziek Boulevard. Tien over half één, vrienden. En uh, als ik het dan toch heb over uh, muziek, waarvan ik denk, uh, nou dat heeft wel een zetje nodig. Dan is het bijvoorbeeld uh, Scarlett May. Glasses are broken, the doors left open Your clothes are picked up from the floor Empty bottles by my door And baby, watch you had a go Winter's coming, it's getting cold Don't you want somebody to keep you warm? The days are cold and the night Down my window The dishes are done The floor's cleaned up But I'm walking around In this empty house Outside my window Great clouds And baby What you had a leave It's getting lonesome Here beneath my sheets Don't you want somebody To keep you warm It's all so clean, but it's such a mess. And, baby, why'd you have to leave? It's getting lonesome hidden in my sheets. Don't you want somebody? Oh Leuke band, ze komen uit Haarlem en uh, ja, ik was toch blij verrast, uh, ben ik aangekomen via de liedzangeres van, uh, van Riders Rain, uh, Ariane Abbestee, die trouwens op 5 februari met haar band in Storing gaat spelen. Uh, maar dit Bees Noir is uh, iets compleets nieuws, het Electro Pop Rock, nou daar ben ik eigenlijk toch al een beetje gecharmeerd van. En uh, die nummer Time to Waste is uh, zeker het uh, aanhoren waard. En ik denk zelfs ook nog uh, uh, dat het zeker een grote toekomst is. Uh ...heeft wat dat er gaat. De is een electro rock trio dat lees ik hier... ...dat is ontstaan om ook tijdens een conservatoriumopleiding... ...nog muziek uh, te maken zoals hij dat vroeger deed. Tussen alle lessen op het Haarhems Conservatorium... ...waarbij uitvoerend perfectionisme uh, de rode draad... ...is besloten Jacqueline, Robert en Leon een plek te bewaren... ...om ouderwets muziek voor jezelf te maken. Zonder theorie een tikje experimenteel en vooral vanuit het hart. Twee gitaristen en een zangeres uh, gingen aan de slag... ...met een berg synthesizer, drumcomputers en vocoders. Die zijn onder andere ook nog eens uh, gebruikt door... Jean Jar in de jaren 70 en uh, geloof zelfs ook nog uh, randje jaren 80. Wie kent nog wel uh, de albums Oxygen, Equinox en uh, bijvoorbeeld ook nog Magnetic Fields. Uh, vocal dus heeft uh, deze man dus gebruikt, maar deze band gebruiken ze dus ook en ze sloten zich een aantal weken op in hun studio om nummers te schrijven die niet per se aan alledaagse verwachtingen voldoen. Dat doet het dus zeker niet. Bovendien, de bandleden vinden ze zelf helemaal te gek. En na niet lang ontstond Bees Noir. in de nummers... klinkt de vrije speelse invloed door van artiesten als... Rosin, Murphy en I Blame Coco. Maar ook die van popprinsessen als Madonna en Lady Gaga. Nou, bij Time to Waste kan je die uh, toch wel een beetje eruit halen. En live wordt het trio ondersteund door een waanzinnige driekoppige band. Er wordt een soort rock meets electro-show ook te zien... waar de roots... ...van de muzikanten dus liggen. Nou, uh, gek genoeg moet ik hierbij zeggen... ...Jacqueline Neslo, die ken ik dus ook. Die heb ik dus vorig jaar uh, gesproken... ...bij het uh, verhaal van uh, het studentenglazenhuis. Dat is heel erg leuk. En uh, nou ja, zij is dus uh, de frontvrouw van deze band... En ik moet je er eigenlijk bij zeggen dat, uh, dat ik er uh, daar uh, heb één uh, ja, uh, keer gesproken. Ken ik, dat is een beetje het groot woord, maar ik weet wie het is. En uh, dat verklaart dus al een hoop. En de andere twee, Robert Zwijgman en Leon Palmer, dat zijn uh, de andere twee. Zo zie je maar weer, als je op een gegeven moment ergens een vriendje sluit... kan een jaar of uh, wat, uh, kan een jaar duren, maar dan heb je ook wel wat. Overigens, uh, als ik het dan daar toch over heb... Uh, dit is Nederlandstalig, maar wel heel erg leuk. Uh, ken je de band Spinfish? Dan uh, weet je ook uh, dat Dondersop van dit soort muziek maakt. Luister naar De Vieze Man.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 Ik ben een vies man, ik ben een eng gek. Ik ben pervers en gestoord verdienen.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 You been beat Waar wil je nu naartoe? Waar wil...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 Dus dondersop en het uh, nummer van De Vieze Man. Uh, ik vond het uh, trouwens wel leuk over uh, dat wat we daarvoor hebben gedraaid. Base Noir, Time to Waste. Uh, wat mij dan in één keer opvalt is dan op een gegeven moment dat je hier dan kijkt en dan denk ik, de liedzangeres is Jacqueline Neslo. En die heb ik al eens een keer eerder gesproken. En dat gebeurde tijdens een uh, uitzending van het studentenglazenhuis van uh, de school in Holland. Want daar is het conservatorium tegenwoordig uh, in ondergebracht. En toen speelden ze een assortiment van jazzmix. Nou, dan weet je dat ook weer. En daar uh, zie je dus aan, aan van... Oh, het heeft een beetje een slijmerig bestaan. Maar op een gegeven moment krijg je hoe dan ook... Uh, en vroeg of laat toch met mij te maken wat dat er gaat. Tot aan het nieuws van 1 uur. We cook with Fire. Met de science industrie. and white Then trust the numbers They won't fail you They only Benegert. straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Dik te haak met het NOS journaal. In Tunesië zijn zo'n duizend betogers aangekomen in de hoofdstad Tunis. De karavaan vertrok gisteren uit het westen van het land... in de regio waar het verzet tegen het regime begon. De demonstranten wilden eerst in een paar dagen tijd naar de hoofdstad lopen... maar besloten al snel om in een autocaravaan naar Tunis te rijden. De betogers eisen het aftreden van de interim regering, omdat daar nog altijd mensen in zitten van de partij van de gevluchte president Ben Ali. De betogers hebben geen vertrouwen in hen en eisen een compleet nieuwe ploeg.